In het vijfpartijenakkoord werd nog afgesproken... dat ook treinreizigers belasting moeten betalen over hun vergoeding. De A50 bij Schaik in Noord-Brabant is in beide richtingen afgesloten... omdat een van de drie middenpijlers onder een viaduct is weggeslagen. Een vrachtwagen met papierrollen... botste rond vier uur vanmiddag tegen de pijler. De politie Brabant-Noord zegt dat er geen acuut instortingsgevaar is... maar neemt geen enkel risico en heeft de weg afgesloten... De overgang is gestut en experts moeten nu vaststellen hoe groot de schade is. De vrachtwagenchauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. De gezondheidstoestand van de voormalige Egyptische president Mubarak... is de afgelopen dagen sterk verslechterd... heeft het staatspersbureau in Egypte bekendgemaakt. Mubarak werd na zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf... afgelopen zaterdag gevangen gezet. In de afgelopen uren is hij verschillende keren beademd... De artsen die hem behandelen vinden dat hij naar het gevangenisziekenhuis moet worden gebracht. Osni Mubarak heeft een zware depressie en een hoge bloeddruk. Het Israëlische parlement heeft ingestemd met de afbraak van vijf illegaal gebouwde huizen op de westelijke Jordaan-oever. Om de kolonisten tegemoet te komen wil premier Netanyahu de gebouwen verplaatsen naar een andere plek op de Westoever waar de families er weer kunnen intrekken. Bovendien heeft hij opdracht gegeven tot de bouw van 300 nieuwe woningen... in een nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. De Chinese dissident Li Wangjiang is in een ziekenhuis overleden... volgens zijn familie en vrienden onder verdachte omstandigheden. Li Wangjiang was een van de leidende figuren van het protest... op het plein van de hemelse vrede in 1989. Sindsdien zat hij meer dan 22 jaar gevangen. De politie zegt in een verklaring dat hij zelf moord heeft gepleegd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 Minister Opstelten heeft het programma, dat LiveView heet, vanmiddag gepresenteerd. Als een winkelier alarm slaat, dan beoordeelt een particuliere alarmcentrale... of de beelden moeten worden doorgezet naar de politie, brandweer of GGD. Die kunnen dan beoordelen hoeveel hulpverleners moeten worden ingezet. In Zuid-Holland worden de komende acht jaar vanwege de crisis minder woningen gebouwd. Het worden er 100.000 in plaats van de 175.000 die tot 2020 waren gepland. Dat heeft de provincie Zuid-Holland afgesproken met de gemeente. Die moeten nu onderling afspreken welke projecten wel en niet doorgaan. Volgens de provincie zijn er veel bouwplannen die nu niet worden uitgevoerd... omdat er te weinig belangstelling voor is van huizenkopers. De geslachtsziekte gonoreu wordt steeds moeilijker te bestrijden. De bacterie wordt resistent tegen steeds meer medicijnen... en daardoor mogelijk snel onbehandelbaar. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie... In meerdere landen reageert gonoreu niet meer op antibiotica. Dat is onder meer het geval in Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan. In Nederland is nog geen resistente gonoreu gevonden... maar dat is volgens het RIVM nog maar een kwestie van tijd. Het eerste vaartje Hollandse Nieuwe heeft in Scheveningen 95.000 euro opgebracht. En dat is een record. Het geld gaat naar een goede doel en dat is dit jaar het Jeugdsportfonds...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 en Verkeersinformatie er zijn grote problemen in het zuiden van het land op de A50. De snelweg A50 Arnhem-Os is voorlopig in beide richtingen dicht... tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staan lange files, uh, je kunt daar beter wegblijven. Omrijden kan het beste vanaf Den Bosch of vanaf knooppunt Valburg over de A15 en de A2. De A50 vanuit Eindhoven loopt het nu vast voor knopend Paalgraven 10 kilometer. De A50 vanuit Arnhem voor Ravenstein 7 kilometer. Vanaf daar is de weg dicht, moet u lokaal omrijden. Maar goed, dat doet dus iedereen. En de A59 vanuit Den Bosch tussen Rosmalen en knopend Paalgraven 11 kilometer. In de Randstad verloopt de spits vrij normaal. Behalve de file op de A13 vanuit Den Haag... daar staat voorknopend Polderplein 13 kilometer stil... staat daar al urenlang een kapotte vrachtwagen... en die blokkeert de rechte rijstrook. Omrijden kan via Gouda het beste. En de NL valt op van Bodegraven naar Leiden... voor de aansluiting met de A4, 4 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Acht minuten over zes, goedenavond. We schakelen komend half uur naar Parijs... voor de kwartfinales bij de mannen op Roland Garros. En ook zo een reactie van Tovik Dibi... op de verkiezing van Jolande Sap als lijsttrekker van GroenLinks. Zoals u net hoorde in de verkeersinformatie... het is flink mis op de A50 in de buurt van Schuik. Jordi Sebrian van de politie Brabant Noord, goedenavond. Goedenavond. De oorzaak van het probleem is een ongeluk door een vrachtwagen. Wat is er gebeurd? Um, ja, deze vrachtwagen die reed in de, uh, uh, uh, van onze richting Arnhem. En uh, ja, is door onbekende oorzaak, uh, we weten niet precies wat er gebeurd is, tegen een pijler van de middenberm aangekomen. En die pijler die steunde een, uh, een viaduct. En ja, dat is nu uh, ja, loskomen te staan. Uh, we hebben daarbij geen enkel risico genomen en ook meteen besloten om de snelweg uh, in beide richtingen af te sluiten. En ook het viaduct wat over de snelweg gaat, het verkeer wat daar overheen rijdt, kan er nu niet meer overheen. Ja, en daardoor al die files die we net uh, in, het, uh, in het overzicht geworden. Omdat er een instortingsgevaar bestaat van het viaduct? Ja, laat ik het zo zeggen dat het eerder is gedaan voor, om het zekere voor het onzekere te nemen. Um, kijk, wij zijn natuurlijk van de politie geen deskundigen. Dat is echt Rijkswaterstaat. Die moet dat viaduct nog gaan bekijken en beoordelen en kijken wat de echte risico's zijn. Ik begreep uh, dat het er niet op lijkt dat het direct instortingsgevaar is. Maar ja, nogmaals, we willen natuurlijk geen enkel risico nemen. En dat neem je wel als je er auto's onderdoor of overheen laat rijden. Vraag ik u straks uh, wat meer over. Eerst even de chauffeur. Hoe gaat het met hem of haar? Uh, de chauffeur is hierbij uh, gewond geraakt bij de aanrijding. Uh, ik begreep dat het ging om uh, verwondingen aan het uh, hoofd en aan het bekken. En is naar het uh, ziekenhuis gebracht en daar zal hij uh, worden behandeld. Maar dan rijdt de chauffeur met een vrachtwagen tegen een pijler van een viaduct. Die, zo mag ik toch veronderstellen, bestand zou moeten zijn tegen een grote klap bij een verkeersongeluk. Ja, maar nu gaat u vragen stellen die ik echt niet kan beoordelen. Ik uh, uh, heb geen verstand van de bouwconstructie van een, uh, van een uh, viaduct. Het feit is dat er een vrachtwagen tegen een uh, pijler is aangereden. Die staat los en Rijkswaterstaat gaat de schade bekijken en beoordelen. Uh, ja, dit soort vragen, die zullen uh, waarschijnlijk uh, uh, uh, aan de orde komen nadat het daar is opgelost. Heeft de chauffeur de macht over het stuur verloren? Waren er andere auto's bij betrokken? Daar, ook daar is nog niks van bekend op dit moment. Uh, dat zullen we echt moeten onderzoeken als we eerst de problemen hebben opgelost. U kunt zich voorstellen dat we ons daar heel erg op concentreren nu. Er uh, dus staan gigantische files en een uh, viaduct dat nog bekeken moet worden. Dat zijn de acute problemen, die gaan we oppakken ja, en daarna komen de vervolgvragen. Begrijpelijk. Wanneer denkt u dat het verkeer weer uh, kan vervolgen? Um, het verkeer wordt op dit moment van de snelweg uh, afgetrokken door Rijkswaterstaat, heb ik begrepen. Dat gebeurt onder andere door uh, uh, platen die over de uh, middenberm worden heen gelegd. Uh, op die manier wordt het verkeer zo goed en zo kwaad mogelijk uh, uh, van de snelweg afgehaald. Ja, dat is wel een proces van de lange adem, want dat gaat allemaal om de mondjesmaat. En de, inschattingen, de allereerste inschatting die ik hoorde, is dat dat in ieder geval nog wel uh, de hele avond gaat duren. Jordi Seberian van de politie, Brabant Noord, dank u wel. Graag gedaan. Hij voelt zich geen verliezer, maar dat is hij wel, Tovig Dibi. Hij kreeg bij lange na niet voldoende stemmen om lijsttrekker te worden van GroenLinks. Slechts 12 van de uitgebrachte stemmen waren voor hem. Een duidelijke boodschap noemt Dibi het zelf, maar ook een boodschap waar hij wel op had gerekend. Ik zei het ook al met die speech die ik had voorbereid. Ik had maar, iedereen zei steeds, je moet meerdere scenario's voorbereiden, Tovig. En ik wilde dat gewoon niet, want ik wist al lang dat het hierop uit zou gaan draaien. Mijn kandidatuur ging op een gegeven moment niet eens meer over uh, winnen. Maar om te laten zien dat wij een democratische partij zijn... die moet discussiëren over de koers. En uh, waar je gewoon uh, meerdere kandidaten moet hebben. En Denkt u dat iets van... als andere mensen je ongeschikt verklaren. Ja. Denkt u dat iets van die koers die u voorstaat... dat daar iets van beklijft onder het nieuwe leiderschap van Jolande Sap? Ja, ik denk het wel. Ik merkte in de debatten met haar, dat leden het heel mooi vonden om dat resultatenboeken... gecombineerd te zien met wel ideale vooropstellen. En niet alleen maar resultaten om te regeren. Uh, en ik denk wel dat dat effect heeft gehad. Ja. Nu had u ook heel veel kritiek op het functioneren van de fractie... en de politieke keuzes die gemaakt worden. Nou heb ik begrepen dat u wel door wilt gaan. Maar dat zit toch helemaal niet meer lekker in zo'n fractie... Waar, waar u zoveel kritiek op hebt. Nee, wat ik zeg, en het verbaast me ook dat mensen dan het gevoel hebben... dat. ...politieke partij dan altijd maar vrede en veiligheid is uh, intern... ...is wij zijn gewoon een organisatie met mensen zoals elke andere organisatie. En dan heb je soms je dingetjes. En daar moet je vervolgens overheen kunnen stappen. Maar dit waren geen dingetjes. U stelde hele fundamentele zaken aan de orde. Over de koers die gevolgd wordt, over het soort leiderschap van Jolande Sap... ...over het nemen van politieke beslissingen, over het onder druk zetten van fractieleden. Dat zijn geen dingetjes, meneer Diebi. Nee, maar we zagen allemaal al veel langer dat het niet goed ging met GroenLinks. Al voor het lenteakkoord. En dus dat het anders moest. En de leden hebben nu voor één kandidaat gekozen. En haar stijl van politiek en haar resultaten. Um, dat is een duidelijk signaal, ook richting mij. Ik zal proberen met mijn verhaal dat aan te vullen. En dienstbaar te zijn aan de partij en de nieuwe leider. Divi op nummer twee. Wat mij betreft wel. Ja. Zaterdand, zaterdag, dan heeft Dibi een gesprek over zijn kandidatuur. Daarna moet duidelijk worden of die tweede plek er voor hem in zit. Het congres gaat daar uiteindelijk over stemmen. U hoorde een uh, verslag van An Hans Andringa. Een opvallend besluit van de Roeibond. Vlak voor de Olympische Spelen wordt de coach van de Holland 8 vervangen. Van Olympisch kampioen Nico Rings horen we straks of dat verstandig is. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de avondspits in de Randstad die stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ja, behalve de file op de A13 dan naar Rotterdam. Want daar staat nog steeds 13 kilometer stil voor knopend Kleinpolderplein. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen die daar nog steeds staat. Ja, en de A50 Arnhem-Os blijft voorlopig dicht ten oosten van Os... bij knopend Paalgraven door een ongeluk met een vrachtwagen. Staan lange files daar in de wijde omgeving. Omrijden kan het beste via Tiel over de A2 en de A15. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ze willen niet eten of ze kunnen het niet. Eén op de tien ouderen die zelfstandig wonen zijn ondervoed. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Ze eten te weinig en dat kan allerlei medische problemen veroorzaken. Hoe is dat als het eten je tegenstaat? Ik heb vanmiddag brood gegeten. en vanavond weet ik niet. Eerlijk gezegd interesseert me dat ook niet. Het hoeft voor mij niet drie keer per dag. Dat, uh, je, je, als, je, als je wat gemakzuchtig bent, dan eet je niet. Meneer Van Kampen die uh, leidt aan suikerziekte, heeft hartproblemen. U heeft aardig wat kwalen. Heel te veel, ja. <lacht> dat, <lacht> en dan heeft u ook moeite om uw handen te bewegen. Ja. Ma maakt dat er nog iets uit? Ja, je, je kan amper uh, de stukje brood naar je mond brengen. Dat punt één, omdat die linkerhand niet wil. Maar punt twee kan je bijvoorbeeld je brood ook niet snijden. En dat, nou, dat ja, is eigenlijk. Uh, deze dat je, nou, dat lukt niet. Maar die stegeman is er ook, de thuiszorg. Bij deze meneer is zijn vrouw er nog en daardoor uh, komt er veel op tafel en wordt er gekookt. Maar als hij alleen was, waar we natuurlijk ook komen bij sommige mensen die alleen zijn... En voor ja, jezelf kook je niet? Nee, dat, en zeker natuurlijk als je al lichamelijk minder makkelijk kan. Als het al ongezellig is, als je pijn hebt of last van wonden. Dan kost dat zoveel energie dat mensen het maar lekker laten zitten. En één keer laten zitten is niet erg. Maar dan komt er zo'n stramien van. de hele tijd maar laten zitten. En voordat mensen het door hebben. eten ze nauwelijks warm of eten ze nauwelijks vitamines. Maar is afvallen zo erg? Daar word je toch niet meteen ziek van? Op zich niet. Als je in goede conditie bent, dan is het niet zo erg. Maar als je natuurlijk lichaam. als je ouder bent is het lichamelijk vaak al dat je wat zwakker bent... dan uh, moet je extra opletten. En bijvoorbeeld als je last van wonden hebt... dan heb je extra eiwitten nodig. Ziet u dat ook rechtstreeks, het, de gevolgen van ja, slechte voeding? absoluut. Dan kijken we naar het voedingspatroon en geven we aanwijzingen. En dan zie je vaak ook dat als dat opgevolgd wordt, dat wonden sneller dicht zijn. Dat mensen fitter worden, dat ze bij de hander zijn, minder sloom. Maar je kunt ze niet dwingen als ze het echt niet lusten... of nee. echt geen zin hebben. Wat doet u dan? Nee, nee, dwang helpt niet. Nu heeft waarschijnlijk ook geen tijd om hun lievelingsmaal te koken. <laughs> nee, <laughs> en u kunt er ook niet naast blijven zitten om hapjes te geven. Nee, maar proberen adviezen van wat ze wel lekker vinden. Kleinere hapjes. Toch iets gezonds met misschien iets ongezonds. Maar zeg nou zeerlijk, wat die maaltijddiensten allemaal maken... dat is ja. waarschijnlijk toch ook niet altijd even lekker? Nee, daar is uh, vaak regelmatig <laughs> kritiek op. Ja, vindt u ook. <laughs> dat ligt er heel erg aan. Dat is heel verschillende kwaliteit. Ja, ja dat is dan een beetje uitzoeken. Ja, het is een... Uh... Iets wat moet gebeuren, dat weet je. Maar je lang niet altijd trek en honger hebt. Je, dat komt ook mee, je met, als je wat ouder bent, je doet wel minder. En je, je verbrandt niks. Je, je zit je... de hele dag op die stoel. Ja. Dus ja, je hebt in wezens middags geen honger. En s'avonds heb je nog geen honger. Want dan heb je je ontbijt al genoeg gehad. En omgekeerd, al, al als je dan je gaat eten, dan ga je lekker dingen eten. Als en dat gewoon... mag dan weer niet, hè? En dat ja, mag, mag weer niet, maar ja. Uh, wat vindt u nou echt heel lekker? Nou, lekker vlees. lekker bal gehakt. En dan mogen we de rest allemaal houden. En zo is dat een reportage van Martijs van de Wiel. Live meekijken met een overval, dat kan de politie vanaf vandaag. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie introduceerde namelijk het systeem Live View. Als een winkelier alarm slaat, dan worden met die melding gelijk de videobeelden van de bewakingscamera's meegestuurd. Dat is een grote vooruitgang met de situatie zoals die nu is in veel winkels en bedrijven. In een overdekte winkelpassage in de Haagse wijk Maria Hoeven zit juwelier Vuik... In februari nog overvallen. We gelijk een demonstratie. Goud en zilver, klokken, uur werken. Ja, alloosjes. 18 jaar goed gegaan en het gaat toch een keer fout. Er kwamen twee uh, mannen met een bivakmuts kwamen op. En die kwamen binnenrennen, hard schreeuwend. ...dat we moesten gaan liggen, liggen, liggen. En uh, eentje die houdt mijn man met een mes. En de andere die begint vitrines in te slaan. En uh, ja, ik denk dat ik ook niet snel genoeg op de grond ging liggen. Toen heb ik nog een klap met een hamer gekregen. En 40 seconden zijn ze weg. Ja, uh, sloopwaarde iets van zes, zeven euro. En wat is de schade voor u? Uh, in mijn hoofd veel groter dan de, dan de materiële schade. Uh, uh, geestelijke schade. Ik heb een extra camera nog geïnstalleerd. Ja, wat moet je meer doen? Die beelden die u gemaakt heeft, wat gebeurde daarmee? Die beelden die heb ik naar de AGESje gestuurd. Of die zijn ze komen halen. En dat heeft veertien dagen geduurd voordat ze ze konden bekijken. Omdat het veel te druk was op de, op de kamer. Twee weken tijdverlies, maar uiteindelijk zijn de daders wel gepakt. Dat moet anders kunnen, dacht minister Opstelten en ook de politietop. Ze introduceren het systeem Live View... waarbij via tussenkomst van een particuliere alarmcentrale... De beelden live doorgestuurd worden naar de meldkamer van de politie. En in dit geval de meldkamer van de politie Haaglanden. Waar de chef van de meldkamer Ewald Belt, minister opstelte van Veiligheid en Justitie... het systeem nu presenteert. Dit is, dit is, dit is uh, die gros uh, in Wassenaar. Ja. Nu zie je dus een in gezette overval. Uh, wat er nu aan de hand is, eigenlijk is het zo dat op het moment de overvals binnenkomen... wij krijgen dit vanaf nu te zien... Hier dus op de meldkamer. De melding is dan al geschied. Die is al geschied. De, de melding is het indrukken van de overvalknop. Zo, in een paar seconden gereel. In een paar seconden hebben wij gelijk zicht op die wat is je land. Nou, dit. dit is overduidelijk een overval. Nou, hier kan je al uh, nou, wat elementen uithalen. De, kijk, ik zou ze zelf niet nog ja, kunnen pakken. Nou, exact. En dat is ook exact de bedoeling van, uh, van het verhaal. Ja. Waarom hebben we dit nu pas? Minister, opstelt ja. Een high-tech omgeving waarbij de politie live kan meekijken. Met een eventuele overval. Waarom hebben we dit nu pas? Want het lijkt het ei van Columbus. Ja, dat vind ik ook. Maar het is toch... Kijk, die techniek is, heeft zich toch ontwikkeld. En daardoor is het zo simpel. Het is me net ook uitgelegd. Gewoon door een enkel lijntje te spannen. Internet te spannen van de pak. Naar de, van de ondernemer naar de pak heb je het. Dat is de, de, de private alarmcentrale. Nou, heb je het. Een heleboel ondernemers zijn natuurlijk al aangesloten. Op pak dus die hebben eigenlijk helemaal geen investeringen. Nodig. Uh, dus het is, uh, wat dat betreft is het vrij simpel uh, en heel adequaat als je het zo ziet. In een paar seconden weet, uh, weet de meldkamer, ziet wat er gebeurt. Kan iedereen aansturen, de eigen dienders in de lucht of op de straat. En de boeven vallen niet meer te ontkomen. Er is geen vlucht uh, uh, meer aan, dus heel belangrijk dit. Ewout hey, Belt, u bent de chef meldkamer bij de politie. Ja. Hoe belangrijk zijn die eerste minuten bij een overval? Die zijn cruciaal. Daar waarbij 1 in 2 iedere seconde telt... is bij heteraadsituaties dat de eerste minuten tellen. En dat heeft vooral te maken, he, gaat u maar na als u aan het fietsen bent... of met een scooter of met een auto wegrijdt... en u bent twee, drie minuten onderweg, hoe ver bent u dan al weg? U kunt nu meekijken, maar wat kunt u dan vervolgens doen? Op basis van de beelden, de waarneming die wij doen, kunnen wij zien... Uh, hoeveel daders zijn er bijvoorbeeld, wat voor wapens gebruiken ze... welk geweld gebruiken ze. Hebben we een signalement, hebben we een looprichting... kunnen we zien of ze weglopen of wegfietsen met de scooter of met de auto weggaan van de plaats die ze net op basis daarvan, bepalen wij ook onze inzet. Ja, want wat heb je nog aan videobeelden soms een dag of misschien twee weken na de overval? Ja, voor de opsporing is dat wellicht goed, eh, maar het is veel beter om, eh, om ze direct te pakken. Eh, dat scheelt een hoop tijd achteraf. Eh, en het is ook voor de daders een signaal, maar ook voor eh, overvallers in potentie van hé, hey, wacht eens even. Eh, ik weet dat de pakkans fors vergroot is. Eh, en ik hoop, wij hopen dan dat ze er vanaf zien met de minister in de meldkamer, Michiel Breedveld. De Nederlandse Roeibond heeft vlak voor het begin van de Olympische Spelen in Londen een drastische maatregel genomen. De hoofdcoach van de Holland 8, het vlaggenschip van Oranje, is aan de kant gezet. De samenwerking met de mannen was niet optimaal, zo staat in een persbericht van de bond. De bond zelf wil geen toelichting geven op het besluit, daarom bellen wij met Nico Rinks, Nederlands succesvolste roeier alle tijden. Hij won eh, op drie Olympische Spelen twee keer goud, één keer brons, ook met de Holland 8. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit ontslag van de coach, hè? Dat, dat is een Italiaan. Komt dat voor u als een verrassing? Nee, nee, nee. Het, het, het verbaast me niet, eerlijk gezegd. En, uh, ja, ik, ik, ik spreek zo af en toe wel wat roeiers uit de acht. Dus ik, ik weet al dat het uh, enige tijd rommelt. En aan de andere kant denk ik ook wel dat het een, een goed moment is om, uh, ja, toch een soort van doorbraak te forceren. Ze hebben twee weken geleden op de laatste Wereldbekerwedstrijd in Luzern. Hebben ze. Uh, vierde plaats behaald. En, uh, ook vier seconden achter uh, de nummer één... ...en ook bijna vier seconden achter nummer twee. Ja, en dat is toch een dusdanig gat. Dat je, ja, je moet er echt wel iets veranderen weer dat te gaan dichten. Ja, en dan voor dan, en, Londen. En, Ja, en aan de andere kant is de vierde plek. Ja, dat is toch in de buurt van de medaille. Dus ja, ik vind inderdaad dat je alle, alle middelen moet aangrijpen... Om, ...om dat gat te gaan dichten. En wat zat er niet lekker? Wat rommelde er tussen roeiers en coach? Ja, ja... Nou ja, de, de, de, ja de, de verstandhouding was niet optimaal. En, en er werd erg veel uh, gecoacht en, en, en gedaan ook op, op, het, op het lichamelijk vermogen, zeg maar, van de roeiers. En ja, de, de nauwe aansluiting als het gaat om, om, om het teamwork, die, die was er gewoon niet. En ik denk wel eens, het was een Italiaan en ze spraken Engels met elkaar. Ik denk ook vanuit mijn eigen herinnering dat dat. Ja, wel, wel, wel best wel een onderdeel van het probleem kan zijn. En, ja, na wedstrijden eh, roeien is toch wel een, een behoorlijke zware sport. Dan ben je moe. En als je dan je eerste emoties ook in het, in het Engels moet gaan delen, dan denk ik dat je, dat je best wel wat mist. Nou, en nu is, wordt de nieuwe hoofdcoach René Meinders, sinds ja. enkele jaren technisch directeur van de Roeibond. Ja. Ook uw coach toch bij de Gouden Spelen in Atlanta? Ja, in Atlanta is hij met ons. Uh, ja, de laatste drie jaren zeg maar, was hij uh, dagelijks uh, bij ons aan de kant. Een ja, goede uh, keus? Ja, ja, ja, voor de jongens. Ja, ik zeg altijd wat onszelf betreft, dit is natuurlijk alweer een tijd geleden. Maar ja, ik denk eerlijk en oprecht dat, dat wij zonder, zonder René, zeg maar, waren wij misschien goed genoeg voor, voor, voor brons of misschien zelfs voor zilver. Maar ja, samen met René hebben we toch dat laatste stapje kunnen zetten. Dus ja, ik, als ik de jongens was, zou ik er heel blij mee zijn. Het is aan de andere kant wel zo dat René ook nog steeds wel als technisch directeur bij de Roeibond de verantwoordelijkheid heeft voor ook de damesacht... En ook alle andere ploegen die er, die er varen in de Nederlandse equipe. En het zal zo af en toe voorkomen dat hij toch ook zijn aandacht daarop moet richten. Dus ja, of hij dan alle dagen, alle trainingen volle aandacht bij de mm. mannen acht kan, kan hebben. Ja, dat is nog wel even afwachten. Ja, want de dames die roeien één dag na de heren in Londen. Ja. Dat moet dan ja. toch ten koste van één van die ploegen gaan. Je kan je toch niet nou, op allebei goed concentreren. Nou ja, het gaat, het, het gaat in mijn ogen niet om, om de allerlaatste dag. Dan, ja, dan heb je als het goed is, heb je je zo goed voorbereid en dat, dat kan... Ja, normaliter ook bijna zonder coach wel. Maar het gaat in de aanloop daarheen. Er is dus nog twee maanden te gaan. En ja, de mannen moeten nog wat progressie boeken. En aan de andere kant is het ook zo dat de vrouwen eerlijk gezegd misschien nog wel meer kansen op goud hebben. Dus de verleiding, ook misschien zelfs al voor René, om, om daar heel veel aandacht aan te geven, is vast ook wel, ook wel groot. Dus ja, het. Het moet niet zo worden dat uh, de uh, jongens jaloers gaan worden op de dames... ...omdat die meer aandacht gaan krijgen. Nee, dus dat dan, moet toch wel een soort verdeling gaan krijgen? Dan wordt het niks in, in Londen op uh, 28 juli. Nee. Uh, we gaan zien hoe dat gaat. René Meijners, in ieder geval nu uh, de coach. Hartelijk dank, Nico Rinks, voor een reactie daarop. Goed zo, oké, Goedenavond. Ja. We hebben de gelegenheid om naar Roland Garros te gaan, Marcella Mesker. Marcella, oh, ik had oké. je eigenlijk al eerder verwacht deze uitzending... ...om te komen vertellen dat Nadal had gewonnen van Almagro. Maar we hebben niks van je gehoord. Hoe staat het ervoor? Nee, want het, het, het speelt nog steeds. Want ik moet zeggen, die Nicolas Almagro pet je af. Want ja, je speelt tegen de grote favoriet. Iemand die die heel goed kent. Zeven keer tegen hem heeft gespeeld. Goede vriend van hem. Maar ook zeven keer heeft verloren. En toch blijft hij het proberen. Slaat hij 23 winnaars met zijn voorhand. 43 winnaars in totaal. En toch staat Nadal eigenlijk comfortabel op voorsprongen. Dus het is een beetje spelen tegen Weter in. Maar euh, beter weten in, maar ik moet zeggen, pet je af voor Almagro. Hij houdt hij houdt het uh, leuk, hij houdt het spannend en uh, ja mooie rallies voor de toeschouwers. We hebben nog een andere kwartfinale, Murray ja, en Ferrer. Ferrer-Murray, ja dat is een gekke partij, breek na breek na breek na breek. Ja, je hebt natuurlijk met twee hele goede returneerders te maken. Ferrer de Spanjaar, die nog geen set heeft verloren in dit toernooi. En Murray niet helemaal 100% fit. Hij uh, legt het ook af, uiteindelijk tegen uh, Ferrer Eerste set verloren, uh, 6-4. En nu moet hij ze vieren in de tweede set aan het eind... Om nog tot een tiebreak te komen. 6-5 achter. Het is daar een stuk closer dan op het uh, centekort. Het gaat nog eventjes door, maar Ferrer lijkt het beste van het spel te hebben. Blijf luisteren naar radio 1 voor deze tennisflitser Marcella Meskerg. Dankjewel. En dan hoort u ook Joost Eertmans met Avondspit. Joost, goedenavond. Z Zeer zeker, Luzelle. Dank je. En ook een goede avond. Um, ja, Hier gaat het over het Rotterdamse OV-verbod voor agressievelingen. Dat wordt nou, namelijk landelijk ingevoerd. Uh, er zijn nog wel twee problemen, denk ik. Het is maar een verbod voor acht weken. Dan mogen ze weer het uh, tremmetje op. En de strafrechtelijke aanpak die laat nogal wat te wensen over. Een taakstrafje her en der, Dan moet je dan aan denken... voor een, uh, voor een geweldspleger in het uh, OV. Ik heb daarover Ahmed Makous... Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid aan de lijn. Die maakt zich er nogal druk over. En daarna ook Henny van Schijk. Hij is uh, raadslid voor Leefbouw Rotterdam. Ik ga de discussie met ze aan. En doe dat onder de stelling Ban-OV-agressors voor het leven... Uit het OV. Ban OV-agressors voor het leven uit het openbaar vervoer. U kunt meedoen op 0800 1121. Komt u binnen live bij Avondspits van WNL of via hashtag Eerdmans of hashtag OV. Dan doet u ook mee met de stelling in Avondspits, dus van WNL. We zijn er met een paar minuten direct na het internationaal. Graag tot zo.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 de mensen die van dieren houden. BAFAR. Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNordGeJazz.com. BAVAR bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. BAVAR. Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank of s'avonds één op één uw beleggingsportefeuille doornemen. Een bijzondere private bank biedt u beide. Inzinger de voor.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 het vuurmedisch centrum en productiebedrijf iWorks... worden verdacht van het schenden van het medisch geheim. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het ziekenhuis stond toe dat iWorks opname maakte van patiënten... die de spoedeisende hulp bezochten in het programma 24 uur... tussen leven en dood. iWorks wordt ook verdacht van het heimelijk maken van opnames. De geslachtsziekte gonoreu wordt resistent tegen steeds meer medicijnen... en mogelijk snel onbehandelbaar. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie...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 Bovendien heeft u opdracht gegeven tot de bouw van 300 nieuwe woningen op de westelijke Jordaan-oever. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemestraat. Vooral in het noordoosten van het land trekken er nu een paar buien over het land. En ook vanavond blijven nog een paar buien mogelijk. Vannacht zijn er wolkenvelden. Vooral in het westen kan het af en toe regenen. Het wordt niet koud. Het koelt af naar 10 tot 12 graden.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 Naar morgen blijft het wisselvallig. Vooral vrijdag is een onstuimige dag met veel wind, buien en zware windstoten. In de middag en de avond is de wind het sterkst. Op het IJsselmeer een krachtige wind, windkracht 6. En in het noordwesten een dikke windkracht 7 uit het zuidwesten. In het weekend wordt het rustiger, maar het blijft wisselvallig. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Van agressors voor het leven uit het OV. Goedenavond, dit is Tot 7 uur Avondspits. Uw opinieprogramma verzorgd door WNL. Bel WNL. 0800 1121. In 2008 begon Rotterdam met het uitdelen van OV-verboden aan ellendelingen... die hun agressie van huis meenemen naar tram of metro. Sindsdien zijn er 22 OV-verboden uitgereikt in Rotterdam. En dat werkte, want zowel de agressie als de intimidaties... op bijvoorbeeld de beruchte trams 2 en 21 zijn zeer afgenomen. Stappen de agressors met zo'n verbod desondanks toch op de tram... dan zijn ze per vandaag ook wettelijk strafbaar... en riskeren ze een boete van 3.800 euro of twee maanden cel. Vreemd genoeg gold tot nu toe het verbod alleen voor die ene tram waar men betrapt was. Men kon dus gewoon op een andere lijn weer in de fout gaan. Iedere werkdag worden er tientallen dienst- en hulpverleners... mishandeld en geïntimideerd. En dat zegt Ahmed Markoes, PvdA Tweede Kamerlid en oud-wijkagent. En hij kan het dus weten. Markoes wil een keihard offensief... en met name een verhoging van de strafmaat. Ik steun hem graag acht weken, dat is toch een lachertje voor geweldsplegers. Het wordt tijd dat we agressievelingen voor het leven gaan bannen uit ons OV. Wel WNL. 0800 1121. Ja, hartelijk welkom, luisteraars, bij de 1 na laatste avondspits. Alweer van dit seizoen. Dan komt de zomerstop. Um, het gaat dus over OV-agressie. Heeft u ermee te maken? Heeft u het wel eens uh, zien gebeuren? Um, of bent u zelf wel eens een, uh, betrapt op het een of ander? Belt u ons 0800 1121. Er staat dus een boete van 3800 euro of twee maanden cel. Vanaf vandaag op het uh, overtreden van het OV-verbod. En ik wil uw mening hebben over dat OV-verbod. Vindt u ook niet met mij dat het levenslang zou? Zo moeten gelden in plaats van een zielige acht weekjes eh, 081121 of hashtag eh, Eertmans of hashtag eh, Avondspits maar u kunt ook hashtag eh, OV gebruiken Kees van Loon zegt Eertmans-agressors moet je aanpakken maar je kan ze toch niet uit het OV weren de RT is daar niet voor toegerust nou dat gebeurt al moet ik je zeggen Just zegt Eertmans ik ben het hier niet mee eens mensen moeten een tweede kans krijgen maar een lang verbod is wel prima bijvoorbeeld twee jaar komt hij mee eh, Michael zegt Eertmans oneens dit moet vanuit justitie geregeld worden ...inclusief celstraf en bij herhaling in de toekomst straffen voor de recidieve verhogen. De eerste beller, meneer Andrea uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost, uh, inderdaad. Ik wou graag mijn mening uh, geven. Mm -hmm. Ik ben het niet eens met jouw stelling, maar dan zou ik het ook toelichten. Ja. Ja. Eh, eh, eh, sorry. Ja, graag. Zeg. Ja, ja, sorry. Je zou ik ook toelichten, uh, in deze mensen bevindt zich heel erg veel agressiviteit. Mm. En als je ze gaat uitbannen voor het leven, weet je wat ik bang ben? Dat wij wat, uh, wat ervan gaan krijgen. Dat ze gaan deze uh, agressiviteit uiten in andere vormen. Bijvoorbeeld hooliganisme of overvallen hm. of uh, vechtpartij uitlokken. Yep. Dus ik zou het, Ik begrijp wel dat er moeten nog uh, hoge straffen komen en desnoods no erop voeding cursus, want het is duidelijk dat deze mensen niet goed opgevoed uh, mm -hmm. zijn, maar uh, uit het leven bannen dan. Okay. Uh, dan uh, leidt leidt tot een um, agressiviteit precies. Jij zegt dat het leidt tot een uh, getegenstelde werking. Dank je meneer Andrea. Dat, dat is de, de, de, de verkeerde, verkeerde maatregel. U zegt dat je ze juist nog agressiever maken. Ik praat met Ahmed Makouche. Hij is zoals bekend uh, PvdA Tweede Kamerlid. Uh, Ahmed Makouche. goedenavond. Ja, goedenavond. Dag aan ja, het. Het OPV-verbod krijgt dus eindelijk tanden, kun je zeggen. Want het gaat voor het hele land gelden. En er komen stevige boetes als je, de zaak, als je het verbod overtreedt. Toch vind jij volgens mij dat het nog te soft is, allemaal? Nou, kijk, ik vind het heel erg belangrijk dat er een eind komt aan het geweld en de agressie tegen dienstverleners. Dus uh, ook buschauffeurs, tramconducteurs, trein. Uh, conducteurs, uh, mensen die eigenlijk voor weinig geld dienstbaar zijn aan ons... die moeten we elke dag eigenlijk tegemoet treden met een smile en een duim... in plaats van agressie en geweld. En degene die agressie en geweld gebruiken, die moeten we inderdaad keihard aanpakken. En wat mij betreft hoort daar ook bij dat je uh, ja, de dienstverlening aan die soort types ook stopt. Uh, en wat mij betreft ben ik het wel met je eens als je zegt... de agressie en geweld voor het leven uh, uh, uh, verbannen uit het openbaar vervoer... Maar een agressor uh, dient uh, gestraft te worden, opgepakt te worden, de dienst te worden ontzegd. Maar als hij zijn leven betert, dan is hij natuurlijk welkom. Uh, hmm. Maar dan wel met die voorwaarden. Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Want iemand die je band voor het leven... die kan, die kan het niet laten zien uh, om, het, om het goed te doen, uh, zeg maar. Nou ja, ik, ik breng een lancering. Ik zeg de agressie en geweld voor het leven uitbannen, Maar zo'n agressor... Ja. Uh, die uh, na zijn straf verlauw heeft getoond. Uh, en wat mij betreft moeten we die mensen ook confronteren... met hun slachtoffers. Hè? Om, ja. om gewoon te zeggen van... weet je wel wat je zo iemand aandoet? Die man of vrouw doet gewoon zijn werk... En, en jij bejegent hem op deze manier. Ja. Dat kan niet en dat hmm. accepteren we gewoon niet. En met zou je dan die acht weken... Want dat is nu de, de, de, het aantal weken dat een agressor een verbod kan uh, opgelegd krijgen voor het OV. Dan helemaal totaal in Nederland uh, uiteindelijk. We, ja. Dat zou je wel willen oprekken, begrijp ik? Nou ja, wat ik, wat ik, wat ik wil is dat je... Het is natuurlijk elk geval anders. Uh, ik vind het prima om daarmee te beginnen, want nu doen we het al helemaal niet. Maar vervolgens wil ik ook dat het OM uh, bijvoorbeeld stevige straffen uh, eist. Ja. Dus uh, een politieagent die met een vuistslag in zijn gezicht wordt geslagen... Ja, dan moet het OM niet komen met het vragen van 20 uur taakstraf bijvoorbeeld. Hè. dat, en dat, is dat gebeurt. Een verhouding. Ja, en dat gebeurt nog steeds, ondanks dat opstelte daar al vaak van heeft gezegd... dat mag niet meer en er moeten zelfs dubbele straffen worden uitgedeeld. Ja, daarom zeg ik tegen opstelten, hou nou eens op het alleen maar zeggen zorg ervoor dat dat in de werkelijkheid ja. ook gebeurt. Ja. Hè, dat zijn we met elkaar eens, maar zorg ervoor dat de uitvoering en de praktijk van het OM, de politie ook zo is, uh, dat er gepakt en gestraft wordt. Ja. Zou je nog tot slot, Ahmed uh, de Boa, de, zeg maar, de buitengewoon uh, oorsprongsambtenaar van de gemeentes, zou je die nog willen inzetten? Ja, kijk, ik vind dat we die mensen ook uh, steviger moeten selecteren, goed moeten trainen, zodat ze zich ook weerbaar kunnen maken tegen dit geweld. Uh, maar ook het tegen kunnen optreden. We hebben recentelijk bijvoorbeeld in Rotterdam gezien dat stadswachten heel mm. vaak de confrontatie niet aan durven. Nou, nou, dat is geen goede toestand van situatie. Dus uh, wat mij betreft mogen die uh, bevoegdheden ietsje verruimd worden. Ja. En, maar ook uh, de training, en de opleiding uh, en het faciliteren van de mensen om hun werk goed te doen, is daarbij van belang. Nou zeker. Armen je uh, dankjewel voor je bijdrage bij avondspits van WNL 0800 1121 om te reageren. Ahmed zegt dus heel duidelijk, er moet een harde aanpak komen. En hij heeft gelijk, want het is dus echt zo, zoals hij het zegt... dat er niet één keer per dag, maar tientallen keren per dag... in het OV eh, agressie plaatsvindt. En die mensen zul je harder hard moeten aanpakken. Wil je in het OV toch beschikbaar houden voor de gewone consument? Medestander zegt, eens, ze sloegen mijn oom in elkaar... omdat ze een kaartje moesten kopen. En eh, dan hebben ze tenminste nog een kaartje gekocht. Kees van Loon zegt, de RIT controleert steeksproefsgewijs. En er worden, ze worden in de praktijk niet geweerd. Niels Boer zegt: laten we three strikes your oud hanteren bij geweldplegers in het OV. We gaan naar u, Bellers. Goedenavond, meneer Nijenhuis uit Den Haag. Ja, goedenavond, Oom Joost. Uh, ik heb even een kleine kanttekening. Ik ben het niet eens met je, met je stelling. Want uh, hier in Den Haag word je. Word je stond buitengewoon brutaal benaderd door die controleurs van de ATM. Die zijn buitengewoon berucht ook. Oh. Ze vallen vaak die trends met een paar man tegelijk binnen. het gaat om een buitengewoon schoftige manier. Waarop Be de mensen dan gecontroleerd worden. Heel naar gewoon. Maar bedoel je, naar, uh, als, uh, als ze hun kaartje niet... Dan maken we hier een tram in Den Haag Oké, okay, dat is een punt. Maar is, ja, komt het omdat ze hun kaartje niet willen laten zien, de passagiers? Of? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk fout te Dat moeten ze wel doen. Ja, lijkt me ook. Ik heb hier dingen gezien die je liever niet uh, zou weten. Het is, mm. Die HTM-controleurs nou. zijn buitengewoon onbeschot en berucht hier mm. in Den Haag. Een signaal uit Den Haag. Dank u wel, meneer Nijenhuis. Misschien een overheenverbod voor controleurs, in dat geval bij de HTM. Eens even kijken, meneer Ismaël Amauslof. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Uh, het is al nou een spreekje inderdaad. Ja. Ik ben het uh, niet eens met jouw stelling, of tenminste gedeeltelijk ben ik met jou eens. Ja. Want uh, jij wilt gelijk voor het hele leven iemand uitbannen, om het zo maar ja. te zeggen. Uh, ik heb zoiets waar, als iemand wat een jaartje of 18 is, 19 jaar, is nog niet volledig bij zijn verstand, om het zo maar te zeggen, niet helemaal denkend. Die zou in mijn ogen een tweede kans moeten krijgen. En niet voor een heel leven lang niet meer in de trein of in de bus mogen stappen. Maar iemand die vijf controleurs van de RET het ziekenhuis inslaat, hè? wat gebeurt? Uh, ja, heeft zo iemand nog recht op OV, op service? Kijk, die gradatie, als, je, als, als iemand het inderdaad zo bont maakt, keer op keer iemand bij wijze van spreken het ziekenhuis inslaat, dat is denk ik dan weer een ander verhaal. Maar de gemiddelde agressie, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. om die volledig uh, te verbannen het leven lang, die man, die wordt ook op een gegeven moment wat ouder, krijgt kinderen, ja. en ik vind dat je dat niet kan maken op tegen zo iemand. Ja, oké okay, Smel, de nuance is gelegd, dank je zeer. Tim Kershien zegt een vast patroon bij Eerdmans, veel verboden op van alles en nog wat niet te handhaven. En nogal disproportioneel, Peter Klein zegt de avondspits oncontroleerbaar. Beter is het agressors en aanvallers van publieke hulpdienaars zwaar te straffen. En dan leren ze het aan de lijn nu. Ja, een van de mensen die erover gaat, dat is namelijk Pedro Peters. Hij is algemeen directeur van de RET en dat is de Rotterdamse vervoerder. Goedenavond meneer Peters. Zeg, meneer Peters, mag ik u vragen, hoe erg is het eigenlijk op dit moment in het OV van Rotterdam? Wat noem je erg? Ik bedoel, als er, als er van de week is er weer een conducteur in elkaar geslagen. En ja, dan baal ik, want dat is gewoon erg. Ja. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met een jaar of vier geleden... is het echt veel minder erg. Het is echt veel beter geworden. Maar ja, als ik toch nog vorig jaar meer dan veertig collega's heb... die om de een of andere reden het ziekenhuis ingeslagen zijn... Ja. dan vind ik het niet acceptabel. Absoluut We zijn niet. nog lang niet op een goed niveau. Nee, en dan zeggen we het OV-verbod werkt. Ik denk dat we dat kunnen vaststellen. De agressie ja. is verminderd op de lijnen waar dat geldt. Dus u bent denk ik een blij man... Van dat nu ook landelijk het OV-verbod uh, gaat gelden. Ja, kijk, landelijk, dat is één. Maar het andere is heel mooi dat de wet ons nu veel ruimte geeft... om het slagvaardiger te doen. Het was tot nu toe zo dat als wij iemand een OV-verbod gaven... en hij stapte toch in de tram... dan moesten wij eerst vriendelijk aan hem vragen of hij uit wilde stappen. En als hij dat niet deed... Dan mochten we hem aanhouden. Kijk. Dat is nu veranderd. Als je een OV-verbod hebt, mag je niet meer in de tram. En als je het toch doet, is het gelijk raak. Gelijk naar het OM en gelijk een flinke boete. Het wordt dus slagvaardiger. Slik op stuk zou je zeggen. En wanneer, moet je eigenlijk, wanneer kom je kom je voor een OV-verbod? Hoe erg bond dat, moet dat je? Is, uh, dat is niet als je één keer even iets verkeerd zegt. Dan heb je het over spugen, beledigen yes. en geweld. Kijk, dat is even ook voor andere luisteraars. Het gaat niet inderdaad om een keer je, je schoen op een, op een stoel leggen, denk nee, ik. Nee, he, absoluut niet. Zeker. Nou weer een grote vraag over van twitteraars. Hoe gaan we het handhaven? He? Dat verbod is, is prima, denk ik. Ik zou het langer willen dan acht weken. Maar goed, hoe ja. handhaaf je het eigenlijk in die tram? Ja. Dat is een van de grootste problemen. Als wij die, die, die man of vrouw een OV-verbod geven... dan wordt er direct op het politiebureau foto's van hem gemaakt. En onze collega's die op die tram werken... we hebben teams die op die trams werken... Die krijgen de ochtendra direct een pasfotootje, een, een, een, een omschrijving van uh, die jonge man of dame. En die houden dat in de gaten of dat, uh, of dat die toch niet stil in ja. de tram in komt. En, en er... zodra die een vermoeden heeft, hey, die lijkt op dat fotootje, dan roept die controle in. En bij een volgende halte gaan die eens even controleren of die meneer of mevrouw er terecht zit of niet. En dat werkt, dat werkt goed. Z zegt u nou, zou het niet ook handig zijn om bij de tramchauffeur, bij het hokje zeg maar voorin, om daar ook het fotootje even op te hangen? Ja, nou, maar kijk, die laten we ieder zijn eigen werk doen. Die, conducteur of die, sorry, die bestuurder die moet al zijn aandacht op de weg hebben, op de veiligheid. En die zit voor in zijn cabine uh, om, het, om veilig ja. te rijden. Die controleur, die conducteur, die loopt door de tram. En die ja, maar heeft ik een bedoel tijd... ook voor de passagiers eigenlijk, voor meer een beetje algemeen toezicht. Van dit, dit is de, de, de lui die, die we niet meer willen in deze tram. Dus die hangen ah, dan, snap je, ja. gewoon, gewoon aan de achterkant op de rug van de chauffeur. Ja, nou dan komen wij natuurlijk als vervoerder, hè? wij zijn geen openbaar ministerie en geen politie, wij hebben die bevoegdheden niet. Maar zou u het willen? Zou u het willen, meneer Peters? Ja, ik heb het wel eens gedaan. Ik heb het gedaan bijvoorbeeld, er zijn we een beetje stout geweest toen er grote vernielingen waren geweest met oud en nieuw. En toen heb ik gewoon die foto's, die films die ik van die jongens had, die heb ik gewoon op, uh, op internet gezet. En het heeft geholpen, maar Kijk, we mogen nou, het eigenlijk niet. Maar u zou, u zou het eigenlijk willen? Ja, ik vind je moet ook oppassen in die tram dat het niet wordt van dat er allerlei fotootjes hangen. We moeten het ook niet erger maken dan het is nee. en tot nu toe. Werkt het goed? Ja. Uh, we, hebben, we hebben die jongens die dat verbod krijgen. Het zijn tot nu toe bijna altijd jongens geweest. Die vinden het echt erg. Die hebben er echt last van. Dus nou, en dat het heeft ook heel preventief gevolgd. Dan kunnen... dan, werkt het, hè? dan heb je in ieder geval de gevoelige snaar geraakt met, met dat verbod. Dan, dank u zeer, Pedro Peters. Algemeen directeur van de RET in Rotterdam. Zometeen Henny van Schijk van Leefbaar Rotterdam. Hij is ook uh, klaar met de OV-agressors in de tram en in de metro. Dus hij gaat vertellen wat, wat ze daar als raad, raad kunnen, aan kunnen doen. Edward Prins zegt mee eens: agressie tegen dienstverleners is intolerabel. Er is niets mis met een harde aanpak om heftig gedrag tegen te gaan. De stelling is: ban agressors voor het leven uit het OV. Nu is het acht weekjes, dan mogen ze weer terug. Ik zou zeggen: maak dat maar eens levenslang. Dan leren ze het wel af en werkt het ook nog eens een keer preventief. Eens even kijken. Een hele goede avond, Arjan Dunnewen. Dunnewind. Goedenavond. Arjan, hallo. Vertel. Hallo. Ik, um, ik ben het uh, niet helemaal eens met de stelling. Uh, natuurlijk uh, mag geweld nooit de norm zijn. Uh, daar zullen we altijd moeten uh, tegen optreden. Uh, en dan mag ook best stevig worden optreden. Maar uh, levenslang is het natuurlijk uh, toch wel te lang. Over het algemeen worden mensen, uh, naarmate ze ouder worden, toch wel wat verstandiger. En een tweede kans uh, lijkt me dat er, uh, dat er in moet zitten. Ja, maar er is ook een, Arjan, er is ook een tweede kans op nog een, een, een, een, een vuistslag. Ja, nee goed, dus je, je moet wel goed nadenken over de termijn. En, en uh, je moet ook wel goed nadenken over. Uh, Oké, okay, aan welke norm moeten mensen voldoen. Uh, om weer toe te mogen treden ja. tot, uh, tot openbaar vervoer. Oké, okay, Arjan, dankjewel. 0800-1121, BAN. OV-agressors voor het leven uit het OV. Meneer Ab Abiyaman. Ja, goeie, avond, Ik ben kiesmaar, Abiyaman. Ik ben het met je instelling wel eens, maar dan moet die uh, agressie wel bewezen zijn. Dus je kan niet bijvoorbeeld iemand voor uh, het leven lang uitsluiten. Oké, nee, niet voor het leven lang uitsluiten. Dankjewel, de ABM, meneer Abiamman. Uh, Kees van Loon twittert, Eerdmans geweldsdelikte moet je gewoon straffen en niet een ban. Want dat, dat vindt die symptoombeschrijving. lijn nu, Henny van Schaik, raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Goedenavond, uh, Henny. Goedenavond, meneer Eerdman. Nou, meneer Versrijk, een hele goede avond. Afgelopen maandagavond was het weer raak op tram 25 in Rotterdam. De conducteur werd bont en blauw geslagen door twee tieners. Ze hadden namelijk geen kaartje gekocht. Uh, zijn ze al gepakt door de politie? Uh, zover ik het uh, weet niet. Ik heb wel uh, gehoord dat de uh, man die is mishandeld, daar gaat het goed mee. Er was wel vierkant helemaal blauw geslagen door die heren. Maar daar gaat het gelukkig goed mee. Oh, maar de daders zijn al voortvluchtig? Uh, zover ik weet wel. Nou, mogen ze aan de digitale schandpaal, wat u betreft? Ja hoor, uh, Leven Rotterdam wil graag die kopjes van de jongens op, een, op de billboard hebben. Want kijk, ja, uh, ik zeg het nogmaals, anders komen ze ermee weg weer. En uh, als ze gepakt worden, dan moeten ze een heel zwaar straf worden. En dan maar voor het openbaar vervoer een verbod voor een jaar te beginnen. Gaan ze weer in de fout, twee jaar erbij... Weer in een fout, vijf jaar, zes jaar. Dan kunnen we ja. dat mooi opbouwen voor de ja, heren. Dat doen we heel slecht in Nederland, het optellen van die, van die straffen. Dat ja, is... maar ik ken heel goed tellen, hoor. Ja, dat merk ik ook. Het OV-verbod geldt nu maar voor acht weken. Ja. Ik zeg, maak dat nou gewoon levenslang. Vindt u dat te ver gaan? Of... Nee. Nou, nee, kijk, ik zeg nogmaals, begin met een jaar... He, en uh, gaan ze nog een keer in de... Ze moeten eerst Ja precies, worden, dan tellen he. we het op tot, tot uiteindelijk Zes iemand. maanden, gevangenisstraf. Ja. Daarna gaat het pas in. Dus dan zijn ze anderhalf jaar zijn ze van, die, van die trends vandaan. Ja. Gaan ze weer in die fout, dan uh, komt er dubbele straf bij. En ze ja. tellen we op tot een levenslang. Pun, een puntensysteem tot levenslang. Nou ja. hebben jullie morgenavond een debat in de gemeenteraad over deze kwestie. Ja. En uh, wat wil Leefbaar Rotterdam? Nou ja, nogmaals, we zijn, een hoop wensen zijn we toegekomen nu natuurlijk, dan dat uh, een landelijk is overgenomen. Maar Jan van der Anke heeft dat in 2007 in gang gezet, onze wethouden veiligheid. Nou en uiteindelijk 2012 is het zover, dus zijn we zijn heel blij als Leven Rotterdam zijnde. Maar ik zeg het, nogmaals, die dingen die voor het vluchten zijn, die kopjes moeten natuurlijk de volgende dag op die billboards komen. is ja, zo snel mogelijk achterover. En dat gaan jullie aan burgemeester Ambo hebben uh, voorstellen? Ja, dat gaan wij voorstellen en ik hoop dat hij daar wel uh, in meegaat. Nou zegt Abu Talib, de, de burgemeester, het stadsbrede OV-verbod... waar jullie lang voor hebben gepleit en wat er ja. dus aan, uh, wat er nu is. Ja. Dat is wel, wel mogelijk wettelijk, maar het is volgens hem gewoon niet te handhaven. Dat nou, ja, ik... goed, dan hij uh, dat, dat e voor. En daar gaat hij maar mensen voor zorgen of wat dan ook, als het aangenomen is. Het moet gewoon gedaan worden. Ja. Het moet toch zo niet zijn dan die, die criminelen dat tuig maar op die kunnen gaan zitten. Werken de mensen, die controleren. Ga eens dus na die, die vrouw die thuis zit. De man die moet volgende dag gaan controleren op de tram. Of op de metro. Die houden er hart vast. Eens? Dat gaat zo niet door. Gewoon keihard optreden. En dan zoekt de mensen maar. En dan gaat hij maar naar de opstelte toe om uh, wat meer geld. Of meer mensen. Dan moet het maar gewoon gebeuren, zegt, zegt u. Uh, komt er een meerderheid in de raad morgenavond in Rotterdam voor, voor uw voorstel? Nou, het is een actualiteit. Dus uh, we zullen dat uh, even kijken hoe dat morgen gaat lopen. En dan even kijken de reacties van mijn uh, mede-collega's uh, raadsleden. Kunnen we kijken hoe ver dat... Uh, uh, ...verder kunnen gaan. Veel succes. Hennie van Schrijk, succes daarmee in Rotterdam in de Raad. Henny van Schrijk, leefbaar Rotterdam, raadslid... Uh, ...was dus ook eens met een hardere aanpak op het OV-geweld. Reinhold de Vos zegt... Uh, ...avondspits lijkt me niet heropvoedingskampen. lijken mij de oplossing een stukje normen en waarden en discipline bij uh, bijbrengen. Uh, Meneer Hans Schut Huttinga uit Al van der Rijn. Ja, goeiedag. Ik uh, vind uh, dat... De agressie in het OV moet ook worden aangepakt. Het mag niet zo zijn dat, dat uh, personeel uh, be, be, belaagd en bedreigd... en geslagen en geschopt mag worden. Dat, dat, dat mag niet. Dat is één. Nee. Twee, uh, levenslang verbod. Ik geloof dat dat niet handhaafbaar is. Dan, dan, dan sabel je, je personeel van, van het personeel van het bedrijf sabel je op met de handhaving. Dat, dat, dat kan niet. Op nee, maar Het is er al natuurlijk. Hè? Het, het verbod is er al. Er, alleen ik zeg, maak het levenslang. Ja, maar, ja, nou, dus oké. Okay, ik, ik, uh, ik ben eigenlijk voor, voor het volgende en het is heel simpel. Als jij iemand slaat, dan moet je klappen terugkrijgen. Ik vind dat zo'n zo conducteur die, die moet gewoon het recht krijgen om, om iemand te. Als, die met gewoon terug. Nou, dan haalt u mij nog weer eens rechts in op deze, deze mooie avond. Uh, dat, dat... Nee, maar dat, dat gaat helpen, echt waar. Ja, dat zal helpen, maar gaan we dan niet. Dan gaan we toch een klein beetje de maatschappijen van oog om oog en tand om tand. Ja, maar niet verder dan dat. Ja, de tanden mogen eruit maar we gaan niet verder dan dat. Oké, okay. nee, dat is ja, de grens. Het, wel wel met, met gepast, maar dat, is, dat is, een moeilijk, het is, het is een moeilijk verhaal. Maar het, is, het kan niet. Het, nee, het, het geweld nee. is geweld nee, in het openbaar. Ik, nee, ik voel dezelfde zorg bij, u, bij mijzelf ook. Alleen, het wordt dan wel een, een behoorlijke uitdaging om dan elkaar nog uh, de, de baas te kunnen, want dat kunnen wel enorme klokpartijen opleveren. Uh, meneer Saida Sa, uit Rotterdam. Hi, Joost. Oh, sorry mevrouw. Nou, ik... <laughs> Uh, ik wou ook nog even wat zeggen, want ja. ik heb dat meegemaakt, niet met mezelf, dus dat was een 65 plus mevrouw en die stapte niet vlug genoeg uit. Nou en die man, die controleur, deed zo onbeschoft tegen haar, tegen haar durf je wel, maar tegen die jongens niet, weet je. En ja, ja. Heeft meneer Pedro ook wel eens aangesproken over een andere man, ook zo onbeschoft en altijd tegen vrouwen. Kijk aan, dat is hetzelfde signaal. Ik kwam die op een gegeven moment niet meer, want ik keek hem gewoon boos aan. Ik, als ik wou, kon ik altijd zwart rijden. Maar ik mij de tram nou. En uh, hmm. ik ben ook een keer. Kwam, uh, ze kwamen van de parkeerplek van uh, de RET aan de Westzeedijk. En ik fietste daar. Ik heb voorrang, want ze komen uit een uitrit. Nou, ze rijden me bijna aan en alles wat in die bus zit, dat zit te lachen. Nou, geen goede signalen, inderdaad. Want, Kijk, dus, daar zijn ze uh, niet voor. Ja, de, precies. Je ook, moet ook wel het goede voorbeeld geven. En dan zeker. moet je de juiste aanpakken. Ja, dank je Zina voor het belletje. Uh, ban, de ov agressors voor het leven uit het OV. U kunt bellen 0800 1121. Donald Pagra, goedenavond. Ja, goedenavond met Donald Pagra uit Gouda. Ik ben het eens met je stelling, levenslang. Maar ik zou er toch een beperking aan willen toevoegen. Uh, geef het inderdaad levenslang. Maar laat de, uh, de dader zelf bepalen wanneer hij weer terug wil naar het openbaar vervoer. En dan moet hij aantonen ja. dat hij alleen maar goede bedoelingen heeft... en dat hij uh, uh, aangeeft dat hij voortaan niet meer agressief zal zijn. Hij moet Dat het verdienen. de verdienen net zo lang als hij zelf wil. Een beetje in het puntensysteem van Henny van Schaik uh, van Leef Rotterdam... wat u zegt, maar u zegt hij moet het eigenlijk met terugwerkende weer terugverdienen... om weer in ja, de tram te komen. Ja, moet Ja, ja, ja. Goed punt. Ja. Leuk. Ja, dus dat is, dat is wel handiger. Dan kan hij dus levenslang krijgen. Ja. Als hij zijn leven niet betert, heeft hij levenslang. Dan hij het ja. leven beter, mag hij weer met de open maar voer mee. Een gezond uitgangspunt. Dank u zelf. Ja. Dank u zeer Donald. Uh, Pagraaf uit. Uh, dat weet ik ook zelf even niet meer. Edson, goedenavond, ook uit Rotterdam. Ja, uh, goedenavond, uh, ook uit Rotterdam. Uh, ik ben het uh, met u eens uh, over de stelling. Want uh, ja, ik heb uh, zaterdag ook een uh, iets meegemaakt uh, bij de metro. Ja. Uh, waar ik op een gegeven moment ook helemaal niet mee was en dat ik echt uh, dacht zoiets dus van Joh, waarom doet zo iemand dat nou, uh, die op een gegeven moment een, uh, een, uh, een, een raam zeg maar heeft ingetrapt op een gegeven moment van de metro, uh, waar ik gewoon bij stond en ik denk dat deze persoon gewoon nu gewoon weer uh, vrij loopt, ja. uh, uh, ondanks dat er camera's zijn denk ik dat hij niet is gestraft en ik vind dat we gewoon niet kunnen. Heb je nog een aangifte of iets uh, gedaan, heb je er werk, werk van gemaakt zelf? Nou, ik heb zelf een uh, controleur aangesproken, ja. man, een medewerker van RET, en gezegd van, hé, hey, dit en dat is gebeurd. Hij ja, pakte wel zijn portefeuille erbij, maar ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik, uh, ik heb gewoon in de uh, weg gewoon vervolgd. Ja, te, te laat waarschijnlijk bijgekomen. En je zou inderdaad uh, camerabeelden kunnen verwachten, in, zeker nieuwe nieuw metro stellen. En dan mag er wel ja, werk van worden gemaakt. Oké, okay, Edson, bedankt voor, ja, dit, uh, voor dit nare voorval, maar goed dat je het doorbeeld. 081121, agressors voor het leven uit het, uh, uit het OV. Rick van het Hof. Rick, oh dat komt. Ja, oh sorry, daar ben je. Ik ben zeg maar. Ja, nou, ik vind, ik ben niet eens met je stelling, want ik vind eigenlijk van, uh, ik werk zelf met veel jeugd. Ja. En juist dat die straf en dat ze dat gedaan hebben, die uh, is alleen maar status verhogen. En volgens mij leren ze er weinig, van. ik denk veel meer dat de verantwoordelijke gestraft moet worden. En dat is eigenlijk de ouders aanpakken. Ja. De ouders. Dat, richting. Uh, ja. Richting de ouders aanpakken. Ja. ja, want ik vind als kinderen andere mishandelen ooit in het openbaar vervoer of in de ambulance... De ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen onder de 18. Oké, okay, dank je en... Rick. Moet daarbij laten. De ouders wil je meer betrekken. Er komt nog een uit de, de VS. Een tweet binnen Solomon Cohen zegt... ...avondspits, here in the USA, they may get shot... ...and we'll have a rap sheet for life... ...in de Nederlandse bunch of pussies. Nou, daar kunnen we het mee doen. U kunt verder kijken op hashtag WNL, hashtag Eerdmans... ...naar deze discussie. Morgenavond ben ik weer vanaf half 7 present... ...terug op Radio 1 met de laatste avondspits voor de zomer. En dan nemen we een voorschot op het naderende, naderende EK-voetbal. De warmte stijgt...